Clemens Peters met het NOS Journaal. De Iraanse president Raisi en de minister van Buitenlandse Zaken worden vermist nadat hun helikopter vanmiddag in dichte mist was gecrashed. De president was in een konvooi van drie helikopters onderweg vanaf de grens met Azerbeidzjan in het oosten van Iran. Reddingswerkers zijn al uren bezig om de plaats van het ongeluk te bereiken, maar ze worden gehinderd door het slechte weer in het bosrijke gebied. Inmiddels is het ook donker in de regio. Raisi had eerder op de dag, samen met zijn Azerbeidjaanse ambtgenoot Aliyev, een dam geopend. In Iran is opgeroepen om te bidden voor het lot van de president. De kans dat Ronald Plasterk de nieuwe premier wordt lijkt steeds kleiner. Voor de vier partijen die een kabinet willen vormen, lijkt Plasterk als premier niet meer houdbaar. Dat meldde bronnen aan de NOS. Het onderzoek dat het UMC Amsterdam doet naar mogelijke patentfraude door Plasterk... lijkt een rol als premier onmogelijk te maken. Officieel is Plasterk overigens nooit genoemd als kandidaat premier... maar achter de schermen heeft PVV-leider Wilders zijn naam wel nadrukkelijk laten vallen. Bij een aanvaring tussen een riviercruise-schip en een motorboot op de Donau in Hongarije... zijn zeker twee mensen omgekomen. Reddingswerkers zoeken nog naar vijf andere vermisten. Het ongeval gebeurde gisteravond zo'n 55 kilometer ten noorden van de hoofdstad Budapest. De politie is nog bezig met de, zoektocht, met de zoektocht naar de andere vijf volwassenen die aan boord zouden zijn geweest van de motorboot. De Engelse voetbalclub Manchester City is door een 3-1 overwinning op West Ham United voor het vierde jaar op rij kampioen van Engeland geworden. En daarmee zette de ploeg van coach Pep Guardiola een unieke prestatie neer. Niet eerder won een Engelse club viermaal achter elkaar de landstitel. Manchester United van coach Erik ten Hag is uiteindelijk achtste geworden. En loopt daardoor vooralsnog Europees voetbal volgend seizoen mis. Het weer geleidelijk overal droog. Morgen opnieuw wisselvallig. En dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. ...is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1594. Mijn naam is Ben Oveugen en ik neem je mee in een twee uur durende muzikale reis... ...of misschien wel over de hele wereld, ik weet het nog niet... In ieder geval, het is een, uh, weer een speciale avond. Ik ga 14 singles draaien. Ja, uh, Dat is ook weer helemaal in tegenwoordig in de New Age muziekwereld. Vroeger kwam dat absoluut niet voor. Zelfs een EP kwam bijna helemaal niet voor. Maar nou ja, met regend singles. Dus ja, daar moet ik in meegaan. En het eerste uur hebben we dan ook uh, singles van uh, Lisbeth Leroy. Onze... Uh, Belgisch-Nederlandse dame met de single Make-A-Wish, Donor Ivor Game met We Are Getting Older, nou ik mag het hopen, Passion Flower van Tasha Smith, A Treasure World van David Helping en Joel Jenkins en op 5 Masako met Walk Together, dat is een mooie titel misschien wel voor dit programma. Keith Veta die maakte She's So Sweet. En Georgia World van tot Mosby die, uh, gaat de rij eindigen op plaatsje 7. Nou, dus, uh, en met dan de albums, de laatste nieuwe albums, komen we eigenlijk uit op uh, track uh, 14. En dan blijft track 15 open. Over een, en het is een hele mooie album van Rick Sparks, <coughs> onlangs ook nog een nieuw album uh, gelanceerd. Met Lonely Sea hebben we een, een hele mooie uh, afsluiting. <coughs> Pardon. Um, eens even kijken, Dan, um, het staat daar, die tracker Lonely Sea staat op het uh, Half Moon B. En mocht je dat de track helemaal willen beluisteren. En ik zeg dan ga even naar peacefulradio.info. En daar vind je dit programma helemaal terug. En dan kan je helemaal genieten van de totale trackloonlistie. Veel luisterplezier. And you're listening to the sounds of peaceful radio.